Inmiddels is de filelengte afgenomen naar bijna 700 kilometer. De sneeuwfront is op weg naar het zuiden flink afgezwakt. Rijkswaterstaat en de ANWB riepen mensen in de Randstad vanmiddag op... om niet meer de weg op te gaan of de reis een paar uur uit te stellen. Het kan betekenen dat veel mensen nu alsnog gaan rijden. Vooral rond de steden staat het verkeer nog steeds vast... of wordt er langzaam gereden. Op de A6 bij Lelystad was er een kettingbotsing met 15 auto's. En op de A28 bij Harderwijk reden 12 auto's op elkaar. Door een geslipte vrachtwagen is de A15 Nijmegen-Rotterdam afgesloten. Ook het openbaar vervoer heeft veel last van het winterweer. Rond Utrecht Centraal reden vanmiddag nauwelijks treinen. Reizigers klaagden dat er geen informatie werd gegeven. Volgens ProRail zijn er veel problemen door wisselstoringen, vooral in de Randstad. ProRail zegt dat er met man en macht wordt gewerkt om wissels te repareren... die kapot zijn gegaan door ijsklompen. De aangepaste dienstregeling geldt ook vanavond... De website van de NS is slecht bereikbaar. Op de Ankerveense plassen in Noord-Holland... zijn vanochtend zeker tien mensen door het ijs gezakt. Er moesten ambulancemedewerkers aan te pas komen om gewonden te verzorgen. Het ijs op veel plassen is op sommige plaatsen erg onbetrouwbaar. Door de sneeuw is niet goed te zien waar de wakker zitten. Toch waagden vanochtend honderden schaatsliefhebbers zich op het ijs. Een aantal bezorgdiensten en restaurants die eten bezorgen... doet dat vanavond noodgedwongen niet. De bestelsite thuisbezorgd.nl zegt dat klanten die bijvoorbeeld een pizza bestellen... rekening moeten houden met een langere bezorgtijd. Diverse bezorgrestaurants in Noord-Nederland zijn vanwege de sneeuw en gladheid al dicht. En in de Eredivisie is voor dit weekend al één wedstrijd afgelast. De raafschap tegen FC Twente gaat zondag niet door. De wedstrijd tussen Herenveen en Rode JC, die voor vanavond op het programma staat... gaat vooralsnog wel door. In de Eerste Divisie zijn alle wedstrijden afgelast.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 Adb verkeersinformatie. Er zijn dus grote problemen op de weg door de sneeuwval. Niet alleen in het midden, het westen, maar nu ook. Vooral in het zuiden van het land, want daar is de sneeuw zojuist weggetrokken. Nou, daar veroorzaakt het lange files. In totaal staat er 720 kilometer nu, 100 files. Um, ja, en het heeft op dit moment nog steeds weinig zin om de weg op te gaan. Veel vertraging, met name op de A2 Utrecht-Eindhoven, A12 Utrecht-Arnhem... En ook op de A27 en de A28. Een paar zaken haal ik eruit. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Kunnenborg en Knoopend Empel 27 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen. Tussen Knoopend Oude Rijn en Veenendaal 27 kilometer. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat het uh, compleet vast... tussen Tiel-West en Gorkum over 25 kilometer. Is daar een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd? De weg is daar al urenlang dicht. Dus A15 uh, ja, die moet u echt mijden, want uh, daar kom je echt in een fuik terecht. Elders op de A15 bij Rotterdam is het ook uh, goed mis. Vanuit Europoort staat tussen de Afrit-Briele en Knopend-Vaanplein 22 kilometer. Extra reistijd is ruim een uur, maar de rijstroken zijn daar wel vrij.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele middag. Het is vrijdag 3 februari. Het sneeuwt. Maar we hebben ook nieuws over atletiek, de minister van Onderwijs... de files en treinen die niet rijden. Treinverkeer in de Randstad namelijk heeft veel last van de sneeuwval. Er zijn veel vertragingen op het spoor. We praten erover met Erik Trinthamen. Meneer Trinthamen, rondom Utrecht en rondom Amsterdam... zijn de problemen het grootst? Ja... Voornamelijk nu rondom Utrecht. Ik zit naar uh, onze spoorkaart te kijken en daar zie je Utrecht in het midden van Nederland en dan een aantal rode uitlopers. En dat betekent dat er op die lijnen, richting Den Haag, richting Rotterdam, richting Amsterdam, Den Bosch en Arnhem, dat daar uh, de verstoringen zich voordoen. Dat betekent minder treinen. Er wordt dus wel gereden. Maar er wordt minder gereden... Ja, Er is net een bericht naar buiten gekomen van ProRail... die zeggen dat er geen treinen rijden rond Utrecht en Amsterdam. En u zegt dat is niet helemaal correct. Nee, niet helemaal. Ik begrijp dat ze dat zeggen. Het Utrecht Centraal zijn een aantal sporen versperd. Er rijden daar geen treinen... Uh, dat heeft te maken met de weersomstandigheden. Maar bijvoorbeeld uh, naar Den Haag toe zie ik hier toevallig een trein voorbij komen. Men moet wel rekening houden met een vertraging van ongeveer 60 minuten. Ja, We krijgen ook berichten van mensen, bijvoorbeeld bij Amsterdam... zowel bij het station uh, Centraal als bij uh, Sloterdijk. En die zeggen van we gaan heel langzaam, we zijn vlak bij het uh, station... maar we komen niet bij dat station. Wat is er dan aan de hand dat ze dat station niet kunnen bereiken? kan verschillende oorzaken hebben. Dat kan een infraoorzaak zijn, maar dat kan ook zijn dat er bijvoorbeeld uh, treinen langs het perron uh, al staan. En zolang als die niet weg zijn, kunnen er geen nieuwe treinen binnenkomen. Goed, dan moet je op wachten. De eerste ja. trein moet vertrokken zijn, dan pas kan de volgende binnenkomen. Ja. Wat is het grootste uh, probleem? Is dat uh, wisselstoringen? Is dat iets anders? Het is een, een combinatie van factoren. We hebben natuurlijk een aantal treinen uh, geschrapt uh, vanochtend om uh, intercity's doorgang te bieden. Op het moment dat er dan ergens een verstoring optreedt, dan zie je gelijk dit effect. Uh, namelijk groter dan normaal. De weersomstandigheden uh, werken helaas ook niet mee. Het is natuurlijk wel zo nu. Het sneeuwt niet meer, dus uh, die vooruitzichten zijn in ieder geval goed. En we hopen tussen nu en uh, een uur of twee uur een, uh, een verdere update te kunnen geven. Ja, en uh, enig idee tot, tot hoe lang het gaat, uh, gaat duren, waar de reizigers rekening mee kunnen maken? Um, dat ligt eraan op welke traject ze we zitten, maar ik zie bijvoorbeeld hier prognoses t, uh, tussen zes uh, en acht uur. Tussen zes en acht uur, dus zo ja. na de, spits, uh, de avondspits zou het weer eigenlijk normaal moeten zijn? Ja. Goed, nou, ik, ik hoop het voor u uh, en ik hoop het ook voor al die reizigers. Ik ga meteen meteen van die reizigers uh, praten. Verslaggever Hanneke de Jonge, die is op Utrecht Centraal. Hanneke, sta je in die grote hal uh, daar? Ja, zeker Bert. Ik sta hier tussen duizenden reizigers die allemaal gestrand zijn. en Ik kan je vertellen, ik heb ze wel eens vrolijker gezien, de mensen hier. Uh, gezichten staan allemaal een beetje op mineur. Mensen ja, zijn eerder van hun werk vertrokken... omdat ze het al een beetje zagen aankomen, hoor ik. En dan, uh, dan gebeurt het toch uh, dat, ze gestrand, dat ze stranden op uh, Utrecht Centraal. Ja, waar het echt uh, ook niet erg warm is. En mensen krijgen wel koffie. Dat ja. vinden ze dan wel weer fijn. Oké, okay, dat is dan wel weer prettig. Ik hoor een stem op de achtergrond. Hè? Die stem uh, die je vertelt wat er allemaal aan de hand is. Wat, wat, ja. wat vertellen ze dan? Nou, die die, die uh, stem die zegt... De, de treinen die wel rijden, die roepen we om. Nou ja, goed, dat is dan... Eén trein in dezelfde tijd, en dat is nu de trein naar Den Haag. En die zit ook werkelijk ram en ram vol. Er ja. kan helemaal niemand meer bij. En uh, de vraag is of hij wel vertrekt. Want op het moment dat een trein echt te vol is, dan vertrekt hij ook niet. Nee, want dat, dat mag hij natuurlijk niet... Uh, nee, nee, precies. Precies. Uh, maar goed, het klopt inderdaad wat we net hoorden van de spoorwegen zelf. Uh, namelijk van Erik Trindhamer, dat die trein naar Den Haag rijdt. Ja. Maar ja. hoe reageren de mensen erop? Is het berustend? Zijn ze boos? Nou, wat, wat is de stemming? Het is toch wel boosig, werkt, want het is vooral... Hoe kan het nou toch weer? Dat het, er, er valt een klein beetje sneeuw en ja hoor, het is weer zo laat. Dat is eigenlijk wel een beetje de algemene gedachte hier. Um, en, ja, en andere mensen denken, ja weet je wat, we hebben weekend, we hebben alle tijd. Maar ja, de, de algemene de overheersende gedachte is toch wel, poetsverdoring, hoe kan dat nou toch? In het buitenland als er sneeuw valt, dan rijden de treinen gewoon door. En in Nederland staan we allemaal met z'n allen weer op het station. En zie je ook dat mensen gewoon worden opgehaald door familieleden of kennissen? Ja, er wordt heel veel gebeld. Met, uh, met familieleden, met vrienden. Van, uh, joh, ik sta, uh, ik sta op Utrecht, kan je me opkomen halen. De uh, taxis rijden af en aan, maar dat gaat ook nog niet zo heel erg vlot. Omdat het natuurlijk ook op de weg niet al te, al te best is. Ja, en, uh, en de stadsbussen, die, uh, die zitten ook allemaal vol. Ja, en de regiobussen, rijden die nog wel? Nou, dat moet ik eigenlijk zo even gaan uitzoeken. Daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Nou, ga jij dat uitzoeken, dan spreken we je later deze uitzending nog een keer. Dankjewel, Hanneke. Sterkte daar zo. Yo. Nou, het hoogtepunt op zich is wel geweest uh, in uh, Nederland. Qua files uh, heb ik het er dan uh, al over. Maar ja, Nederland staat nog steeds wel flink vast door het winterweer. Niet alleen op de weg en het spoor is het bar en boos. Ook op het spoor rijden bijna geen treinen meer. En op Schiphol vallen vluchten uit. Verslaggever Arno Leblanc zag dat het met de drukte op de luchthaven overigens wel meeviel. Is die vlucht uh, op tijd nog? Ja, tot nu toe wel, ja. Want dan moet de natuur vragen. vrouwen. gaan. Maar die is nog niet vertraagd. Nee, nog niet. Ik zie het. Maar het zal wel gebeuren, denk ik. En Wat dacht u toen u straks die sneeuwvlokjes zag naar beneden komen? Nou, toen uh, dacht ik, uh, we zullen wel heel veel vertraging hebben. En hoe was het om hier naartoe te komen? Ging dat een beetje? dat uh, was moeizaam, moeizaam met verkeer. Ja. U vlucht is nog op tijd, meneer? Nou, uh, we zijn er wel. Uh, nou moet het vliegtuig nog gaan. Dat, uh, maar er staat niks bij, dus uh, we wachten af. Want waar moeten we naartoe? We gaan naar Barcelona. Wat dacht u vanochtend toen u die sneeuwvlokjes zag? Nou ja, toen dacht ik, dit, dit wordt natuurlijk weer ellende. En we zaten dus eerst in de trein van Den Haag. Leiden hoorden we dat hij niet verder ging, naar Schiphol. Dus toen hebben we de taxi genomen. Dat kost weer 70 euro extra, maar goed. Het is niet wel warm in Barcelona. Nee, het is maar 7 graden daar. Oh, nou, toch veel plezier. Ook nog nachtvorst. Oh, jee toch, nou. U komt iemand ophalen? Ja, klopt, ja. Ze zou om uh, uh, tien over half één, zou ze hier zijn... En er staat nu op het bord dat ze om drie uur zou komen. Oh, dus? dus. Uh, ze, maar ze moet ook nog een aansluitende vlucht naar Stuttgart hebben. Die gaat ze misschien missen. Maar ik, misschien lukt het nog als ze om drie uur aankomt. Komt allemaal door het weer? Ja, het komt allemaal door het weer inderdaad. Ja. U bent hier dus al een uh, tijdje, begrijp ik? Ja, ik, ik ben hier uh, anderhalf uur, denk ik of zo. Ja. Toen zag je de sneeuwvlokken vallen, toen dacht u, je, oh jee. Ja, precies, ja. ja. Maar uh, nou, ja, ik hoop dat het nog goed gaat komen. Ik loop nog eventjes rond en uh, gaat het gaat wel goed komen, denk ik. Oké, okay, succes vanmiddag. Ja, dan ik... Komt gaat u nog wel thuiskomen dan straks? Ja, ik denk het wel. Ik moet, ik moet gewoon in het centrum zijn, Amsterdam Centrum. Dus ik denk dat dat wel gaat lukken. Dus, uh, Oké, okay. nee, in de vertrek is het niet zo heel druk. En niet zoveel paniek in gezichten. Maar u kijkt. Uh... Ja, want ik moet naar Amsterdam Centraal. En ik hoor net dat er voorlopig geen treinen in Amsterdam. Nee, bij het informatiepunt van de NS is het des te drukker, zo te zien. Ja, we rijden helemaal geen treinen. Nee, voorlopig niet zegt hij. Door het weer. Door het weer, ja. Neem ik aan voor wel door de sneeuw. NS, hè? Het <laughs> gebeurt altijd bij de NS. Ik rekende erop dat dit zou gebeuren. Minister Van Bijsterveld ziet niets in een lerarendag. Dat zal. Ja. Wijnald Zwaan, neem de zender maar even over, jongen. Ja, ja nou, ik zal, echt een, uh, ik zal het beperkt houden, want er staan 103 files bij elkaar, 700 kilometer. Ja, je zei het al, ja, de, de piek is geweest, maar op de weg merk je er bar weinig van. Um, vooral in het midden en zuiden van het land zijn nog forse problemen. Nu ook rond Eindhoven trouwens. Uh, Waalwijk, Tilburg en ook wat verder naar het zuiden... waar de sneeuw allemaal wat later uh, is gekomen. Maar als ik even een paar wegen eruit uh, haal waar je even echt niet moet zijn... dan gaat het vooral om de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Daar staat het echt muurvast. Van Arnhem naar Utrecht, uh, 30 kilometer vanaf Knoop het Maanderbroek tot aan Utrecht. Vertragingstijd loopt daar op tot meer dan een uur. Ook een uur uh, extra reistijd is er op de A15 van Europoort... Rotterdam, tussen Rosenburg en het Vaanplein. En de A15 van Nijmegen naar Rotterdam... Uh, neem die weg niet, want de weg is al urenlang dicht... bij het knooppunt Gorkum, door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen Tiel en Gorkum, 30 kilometer fieden. En uh, u kunt er alleen langs via de af- en oprit. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Geen steun van minister Van Wijsterveld van Onderwijs... voor het ChristenUnie-plan voor een lerarendag. Partijleider Ari Slop introduceerde vandaag het voorstel... om leraren, bestuurders en politici om tafel te zetten. Doel is om het wantrouwen over en weer weg te nemen. En om met alternatieve bezuinigingen te komen. Onderwijswereld is positief, maar volgens de minister is het niet nodig. Binnen uh, de kaders van het regeerakkoord uh, heb ik altijd een open oor voor uh, betere uh, uh, ideeën. Maar mijn werkelijkheid als minister ook is dat ik wel mij aan de kaders van het regeerakkoord hou. En daar is prestatiebeloning een van de punten. En is natuurlijk de ombuiging op passend onderwijs een van de andere punten. En die werk ik uh, uit. Daar is ruimte. Maar daar heb ik geen alternatief op gehoord van de partijen. terwijl ik nadrukkelijk daar wel over gesproken hebt met hen. Er komt het idee van de heer Slob voort uit, zoals hij het noemt... een vertrouwenscrisis uh, tussen uh, de politieke gedeelte van de politiek... en, zoals het dan heet, het onderwijsveld. Herkent u dat beeld? Nou, ik denk dat het op een aantal punten gewoon wat op scherp staat. En dat is niet zo heel verwonderlijk gelet op de opgave... waar dit kabinet voor staat. He, want de 1040 uh, was een punt, ja wat inderdaad binnen de Kamer anders was verlopen... dan de buitenwacht heel graag had gewild. Maar er liggen ook andere punten achter waar uh, leraren moeite mee hebben. Uh, en dat zit hem ook uh, in het feit dat we als uh, regering... voor de gewoon een moeilijke financiële opgave staan. Dat betekent dat je gewoon ook hier en daar geld weghaalt. En dat uh, geeft toch altijd uh, scherpte in de verhoudingen. Dat is niet vreemd. Uh, uh, belangrijk is wel dat je uiteindelijk in die eind met elkaar in gesprek uh, blijft. En, ja, en dat, dat is dus lastig. Want leraren... Die... Ik ben dat toch. Ik ben met de AOB gewoon in gesprek. Uh, ik ben met CNV in gesprek. Ja, maar toch voelen zij dat. Ze spreken dat uit. Het blijkt ook uit onderzoeken dat ze ja. eigenlijk weinig vertrouwen hebben in, in uw beleid. Ja, uh, mijn beleid is op dit moment uh, op een aantal onderdelen gewoon niet makkelijk. Uh, het was een van de grootste eerste demonstraties. Het was passend onderwijs bij de start van het regeerakkoord. Maar we weten aan de andere kant ook met elkaar dat zoals we het nu georganiseerd hebben... dat het zo niet kan blijven. Uh, maar als je iets weghaalt, levert het altijd pijn op. En ja, er gebeurt gewoon veel, ook rondom het onderwijs. Er wordt ook veel gevraagd van het onderwijs. Uh, er is veel inzet en uh, op een aantal terreinen vragen we nog meer. En uh, ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat uh, leerkrachten dan uh, wel even... Ja, af en toe er genoeg van hebben, dat kan ik me voorstellen. De onderwijsbond AOB die heeft uh, die handreiking, zoals zij dat zelf noemen, van uh, de heer Slob omarmd. Waarom pakt u die niet aan, die handreiking? Waarom zegt u niet, goed idee, gaan we gewoon doen? Ik vind uh, goed dat de heer Slob uh, zegt, van, laten we die betrokkenheid goed organiseren. Maar ik geef ook direct aan, we hebben een dag van de leraar. Dus ja, ik, zou, ik zou zeggen, kijk, uh, laat maar zeggen, wat daar kan plaatsvinden. Uh, we zijn gewoon in continu overleg. Want één keer per jaar om de tafel is één, maar maar er gebeurt op dit moment zoveel in het onderwijs. We hebben gewoon elke dag uh, haast overleggen nodig, om het maar zo te zeggen. En er uh, gebeurt natuurlijk ook heel veel vanuit uh, de mensen, vanuit de organisaties die, uh, onderling. Uh, dus in dat opzicht is dat overleggen. Maar het is altijd goed om te onderstrepen hoe belangrijk het is dat mensen met elkaar in gesprek blijven. Ondanks het feit dat je een paar moeilijke dingen te realiseren hebt met elkaar. Minister Maya van Bijsterveld was dat. Ze was in gesprek met verslaggever Marcel Bril. Bij demonstraties, bij de demonstraties moet ik zeggen, in Egypte zijn drie doden gevallen. Twee mensen kwamen om in Suez en eentje in Cairo, in de buurt van het Tahrirplein gedemonstreerd wordt. De woede over die 74 doden eerder deze week bij die voetbalwedstrijd is nog altijd groot. Rondom het Tahrirplein wordt gevochten met de politie. En er zijn ook demonstranten die willen dat het vreedzaam verloopt. Zo gaat het eigenlijk na het vrijdagmiddaggebed de hele tijd. De ambulances die nog stapvoet de straat inrijden van het Tagierplein naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar op hoge snelheid terugkomen rijden. De brommertjes die dienst doen als ziekeauto's, die zie je ook weer. En dan kun je ook zien wat voor verwondingen mensen hebben. Op dit moment lijkt het nog altijd uh, meer een geval te zijn. Ja, er komt er weer eentje voorbij. Twee mannen op de brommen en daartussenin zit iemand die helemaal slap hangt. En dat lijkt ja, alsof hij gewoon last heeft van het traangas wat voor in de straat wordt ingezet. En voor in de straat daar heb je die betonnen barricade die uh, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken staat. En ja, dat is dus uh, sinds gisteravond laat vannacht het speerpunt van uh, de conflicten, van de gevechten. Ja, ja, ja. But why do they ask? Well als They said als je daar gaat, is er eigenlijk een of twee mogelijkheden. De eerste is dat ze ons gewoon laten ...en dan zullen mensen gewoon omdat ze het haten. is op een gegeven moment in, in het midden van de straat... ...waar de uh, wat oudere mannen in, in de een de soort ketting vormen. We doen dit, legt een van de jongens uit, omdat we willen voorkomen dat mensen verder lopen. Want ja, er kan alleen maar uh, slechte dingen uit voorkomen. Er kunnen twee dingen gebeuren. Ofwel, uh, het lukt om het ministerie te bereiken en dan wordt dat verbrand. En dat zal door de tegenstanders van de revolutie gebruikt worden als argument. Ofwel, uh, je bereikt het ministerie niet en dan vallen er gewoon doden. Dus er kan alleen maar iets slechts van komen. En ons belang, zegt deze jongen, is dat we uh, het leger afzetten. Uh, de politie die volgt dan vanzelf. Ons belang zegt hij is dus om op het plein te blijven. Hele tegengestelde belangen dus onder die demonstranten. Interessant vandaag. Ja, en dan zie je dus hoe moeilijk dat is, want nu gaat er een zieke auto door dat cordon heen. Dat wijkt uit elkaar, twee zieke auto's. En dan sluit het zich weer vrij snel en kunnen ze inderdaad voorkomen dat er nog weer meer mensen die kant op gaan. Maar ja, er zijn heel veel mensen en het is uh, aan de kop van de, deze straat bij het ministerie van Informatie nog steeds een pure puinhoop. De wolk van traangas, scooters die tegen elkaar aanreden, van die scooters die gewonden vervoeren. Het is uh, berekening van de demonstranten op het plein tegen de pure onversneden woede van de voetbalsupporters. Als ze ons willen stoppen, dan stoppen ze man komt naar me toe lopen en laat twee traangasgranaten zien. Er staat op, gemaakt in maart 2011, dus na de revolutie. En gemaakt in de USA, gemaakt in Amerika. Dus dat traangas, nou ja, dan weten we nu waar het uh, onder andere vandaan komt. En er is maar één vraag op dit moment opportun. Hoe gaat dit in vredesnaam aflopen? En dat zei vanuit een roerig Cairo onze correspondent ter plekke. Sander van Horen. De turnbond is eruit. Epke Zonderland mag naar de Olympische Spelen. En ook Jeffrey Wammers die gaat aan de eisen voldaan. Maar ja, er mag maar één Nederlandse turner in actie komen in Londen. En dus moest de bond kiezen. Topsportmanager Ad Roskam ging voor de man die in zijn ogen... de grootste medaillekansen heeft, Epke Zonderland.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 dus al dat soort cijfers vallen in het voordeel uit. En dan zijn andere dingen toch van minder gewicht. Ik ga er verder over praten met onze turnverslaggever Edwin Cornelissen. Edwin, dat lijkt allemaal heel logisch. Dan denk ik, daar hadden ze ook misschien wel eerder voor kunnen kiezen. Ja, dat had ook wel gekund. Want iedereen die zag het natuurlijk wel aankomen... dat de keuze uiteindelijk zou vallen op Epke Zonderland. Kijk naar die staat van dienst. Hij is ook nog eens tweevoudig sportman van het jaar. Vele prijzen gewonnen. En ja, als je Jeffrey Wammers daar tegenover zet... de laatste keer dat hij een medaille pakt er was in 2007, uitgerekend nog op, een EK ook. Uh, finales haalt hij over het algemeen wel op, die grote toernooien. Maar medailles dan weer niet, want daar zijn ze sprongen niet moeilijk genoeg voor. Dus een logische keuze. Maar ja, de Bond wilde het zo graag goed doen... dat ze het zichzelf eigenlijk onnodig moeilijk hebben gemaakt. Ja, maar ondertussen uh, dreigt weer iedereen met van alles. Ja. Jeffrey Wammes dreigt nu uh, met een stap naar de rechter. Althans, dat deed hij al uh, eerder. Is het nu zeker dat Epke Zonderland in Londen in actie komt? Nou, het voorbehoud wat uh, de Bond maakt, of uh, NOC NSF moet ik eigenlijk zeggen, maakt... is dat hij nog vormbehoudt moet tonen, want ja. dat heeft hij dan alsnog niet gedaan. Hij moet dus nog een keertje een uh, klassering neerzetten op een World Cup... of op een EK dat overeenkomt met een top 16 klassering op het afgelopen WK. Nou ja, dat is een score die hij normaal gesproken zeker moet kunnen neerzetten. Dus dat is de enige voorwaarde die NOC NSF er nog aan zal stellen. Maar de vraag is natuurlijk of uh, het kamp Jeffrey Wammes... zoals we dat dan noemen, daar genoegen mee neemt. Want Wammes heeft een sportjurist in de, in de arm genomen. En die heeft gezegd van ja, dat vormbehoud, dat is allemaal leuk en aardig... maar dat uh, moet je tonen voordat je wordt voorgedragen door uh, de bond aan NOC en NSF, wat dus vandaag is gebeurd. En dat heeft Epke Zonderland nog niet gedaan. Dus in de ogen van de advocaat van Jeffrey Wammes was er eigenlijk maar één sporter die aanspraak kon maken op dat Olympische ticket. En dat was Jeffrey Wammes. En nu is de grote vraag of ze dat ook daadwerkelijk bij een rechter willen laten toetsen. Ja, en, maar als ze dat toetsen, want het klinkt een beetje als de spelregels zijn veranderd. Is dat waar? Uh, in zoverre niet dat er uh, nooit zwart op wit ergens heeft gestaan... dat uh, dat vormbehoud getoond moest worden uh, voordat er een voordracht wordt gedaan. Daar houdt de KNGU, gesteund door NOC en NSF, zich ook aan vast... De enige fout die de Turnbond heeft gemaakt... is dat ze gezegd hebben na het Olympisch kwalificatietoernooi eh, vorige maand... dat ze binnen vier weken tot een voordracht zouden komen. Uh, die vier weken zijn dus uh, bijna verstreken. De voordracht is uh, gedaan. En de lezing van uh, de advocaat van Wammers... is dat je dus ook in die periode dan nog vormbouw moet tonen... wat Zonderland niet heeft gedaan. De, ja, de vraag is of je het zover laat komen tot een rechtszaak. Uh, hij heeft er wel mee gedreigd, Wammers en zijn advocaat. Maar ja, er spelen natuurlijk ook nog andere zaken mee. Wat is de kans van slagen... Aspect en zo. Dus hij heft het even over het weekend heen... en dan neemt hij een beslissing of hij het al dan niet bij de rechter laat toetsen. Goed, dat horen we dan begin volgende week. Uh, moeten we het ook eventjes over de vrouwen hebben? Want daar was ook nog een keuze te maken. Precies, daar hadden we Celine van Gerner en uh, Wyoming Massela. Wyoming Marcela kwalificeerde zich uh, tijdens dat test-event vorige maand. Celine van Gerner deed dat al eerder bij het uh, WK vorig jaar in uh, Tokio. Uh, de bond heeft uiteindelijk gekozen voor Wayomi Massela, wat wel een opvallende keuze was... aangezien Celine van Gerner al jarenlang de nummer 1 turnster van Nederland is, de beste meerkampstrook. Ze heeft meerkampfinales gehaald op grote toernooien. En toch heeft de bond de keuze laten vallen op Wyoming Massela, die zich eigenlijk als een sprongspecialiste kwalificeerde voor uh, die Olympische Spelen. Uh, puur op basis van een berekening, waaruit blijkt dat als je de balans gaat opmaken, Wyoming Massela dichter bij een finale op sprong zit, dan dat Celine van Gerner zit bij een finale op haar specialisme de balk. Kortom, uh, ze hebben gewoon puur naar klasseringen gekeken. Daar eindigt Massela iets hoger. En dus mag zijn naar de Spelen. Dat is een teleurstelling voor het kamp van, uh, van Gerner. Ik heb ook de coach uh, Gerben Wiersma even gesproken. Die zei, ja, we zijn heel teleurgesteld. Aan de andere kant, dit zijn de regels. Dus wij leggen ons daarbij neer. Wat dan wel weer een contrast is natuurlijk met de situatie bij de heren. Absoluut, ja. Het lijkt meer hogere wiskunde dan dat we het over turnen hebben. Nou, misschien dat er nu eens duidelijkheid is en uh, dat we het inderdaad weer eens over turnen kunnen hebben. Goed, dan gaan we het met jou doen. Dankjewel, Edwin. Edwin Cornelis was dat. Dat vestje, dat jurkje, maar dan die schoenen ook, want het is 3 is 2 bij weekamp.nl. Drie saleartikelen kopen, twee betalen op mode en schoenen van merken als Veromoda, Moda, Villa Max. Dus alle 3 is 2 aanbiedingen tot en met 6 februari. Eerstweekamp.nl. Vereniging Eigen Huis behartigt de belangen van mensen met een eigen huis. Dat huis moet lekker warm zijn en licht. Maar de energierekening, die mag omlaag.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 De files lijken over het hoogtepunt heen. Halverwege de middag stond er volgens de ANWB in het westen en midden van het land 831 kilometer file. De Randstad beginnen de files langzaam af te nemen. Inmiddels staat er nog een kleine 700 kilometer. Ook op de Belgische wegen was het een chaos. Daar stond op het hoogtepunt 957 kilometer file. Minister de jager heeft Griekenland nog eens gewaarschuwd. Hij eist samen met Duitsland, Finland en Luxemburg... Dat Griekenland uiterlijk eind volgende maand begint met hervormingen en bezuinigingen. Anders krijgt het land geen tweede steunpakket. En hackersgroep Anonymous zegt een telefonische vergadering van de FBI en de Britse politie te hebben afgeluisterd. Die vergadering ging over het arresteren en opsporen van leden van Anonymous en andere hackersgroepen. En dat waren de hoofdpunten. Het weer met Marco Verhoef. De meeste sneeuw is nu het land uit. Hier en daar valt nog wel een vlokje, maar het mag eigenlijk geen naam meer hebben. En dan begint het langzaamaan ook op te klaren. En onder een heldere hemel gaat het kwik dan enorm snel omlaag. Op sommige plaatsen vriest het nu alweer streng. Min 10, bijvoorbeeld in de Noordoostpolder. En het kwik gaat eigenlijk overal fors omlaag. Gemiddeld min 12 graden vannacht. En op een enkele plek min 15. Dat is zeer strenge vorst. En het zou me ook niet verbazen als we soms nog wat lager uit gaan komen. Dan loopt de temperatuur morgen maar langzaam op. Het blijft op veel plaatsen matig vriezen. Min 5 graden. Wel met flinke zonnige periode en het blijft droog. Zondag is er dan weer wat meer bewolking, maar ook dan is er waarschijnlijk geen neerslag. Mocht het overhaupt wel tot neerslag komen, dan zal het sneeuw zijn, want ook zondag blijft het vriezen. En dat blijft het ook na het weekende, dan weer met droge weercondities.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 Wie voor een een klimspaardeposito opent, maakt kans op een dagje shoppen met jou. <kwijntie> Sorry. Maak je geen zorgen, wij regelen alles, Jort. Kijk voor de voorwaarden op frieslandbank.nl en open meteen ons klimspaardeposito. Willen is kunnen, Jort. ANB verkeersinformatie. Vooral in het westen, midden en nu ook in het zuiden van het land... heeft het verkeer nog heel veel hinder van de sneeuw. Op de snelwegen staat het op ontzettend veel plaatsen vast. In totaal 90 files, bij elkaar 630 kilometer. Het neemt maar heel langzaam af. Um, de grootste problemen zijn nu in het midden van het land... op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tot aan Zalbommel, 20 kilometer file de A4 is zojuist een ongeluk gebeurd. Van Amsterdam naar Den Haag bij Zoete Rijndijk. Er is maar één rijstrook open. Er staat 13 kilometer verder vanaf knooppunt Burgerveen. Echt heel slecht is het nu nog op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Veel vastgereden sneeuw, gladde wegen. Tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. 30 kilometer alles bij elkaar, dus in beide richtingen. Vertraging bij Rotterdam eh, op bijna alle wegen rond de stad. De meeste vertraging is er nu op de A15 vanuit Europoort. Voor knooppunt Vaanplein, 20 kilometer... De A15 bij Gorkum is weer open. Vanuit Nijmegen was er een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat wel file tussen Geldermalsen en de Afrit Arkel, 19 kilometer. Utrecht ook nog heel veel oponthoudt, met name op de A28 in beide richtingen. Richting Zwolle, 21 kilometer voor knooppunt Hoevelaken. In het zuiden valt nog op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Knoopend Batadorp en de Afrit Hilvarenbeek, 18 kilometer. Drukte dus nog steeds op de wegen door de sneeuw. Joris van de Kerkhof is bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Joris, uh, is er dan sprake van stress bij die medewerkers van Rijkswaterstaat? Nee, er is uh, geen sprake van stress. Er is sprake van uh, enorme rust. Uh, iedereen weet eigenlijk wat hij uh, moet gaan doen. Uh, en iedereen is dus uiteindelijk ook uh, weg bij Rijkswaterstaat uh, hier uh, in Utrecht. En af en toe komt er dan nog wel eens een wagentje terug, een veegwagen... Uh, u kunt zeggen, je ja, kunt natuurlijk niet aan de sneeuw zien waar hij geweest is... maar hij is in ieder geval in de buurt geweest uh, rondom de stad. Hè, 200 kilometer weg uh, verzorgen jullie. Ja, wij uh, zijn beheerder van 200 kilometer snelwegen binnen de provincie Utrecht. Ook ietsjes daarbuiten, Maar uh, wij hebben dus een, een inzet van onze aannemer om uh, gladhoudbestrijding te doen. En uh, dat doen wij dus op deze Snelwegen. En ik heb begrepen van u dat jullie vannacht al uh, begonnen zijn, maar toen sneeuwde het nog niet. Nee, wij zijn vannacht begonnen met strooien, zoals we dat noemen, zout op de weg brengen. Omdat wij wisten vanwege de weersverwachting dat er sneeuw op komst zou zijn. En om dat enigszins voor te zijn, zometeen met het sneeuwschuiven, het ploegen, zoals wij dat noemen, willen wij zout op de weg hebben. Dan, uh, de sneeuw die dan uh, op het wegdek komt, die wordt dan ontvangen door een zoutbed. En dan is het wat losser en wat makkelijker om weg te schuiven. En dat hebben wij voor de spits gedaan, dus uh, vannacht om drie uur begonnen. Na de spits nog een keer. En rond de Nurevelle begon de eerste sneeuw te vallen. En dan staan wij gesteld met onze auto's die we dan uh, proberen te verzamelen op uh, steunpunten in de provincie Utrecht. En dan gaan wij uh, gladheidbestrijden doen met uh, zowel strooien als het sneeuwschuiven. En heeft het strooien nu nog zin? Nu het min vijf, zes, zeven, acht... Nou, ga maar door, Word. Nou, Het strooi heeft in zoverre zin. Uh, bovenop de snel proberen we het wel wat losser te krijgen met het strooi. Maar we kunnen niet. Uh... Uh, blijven strooien, dat, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. En het is ook nog een keer schadelijk voor het milieu. En daar moeten we natuurlijk ook aan denken. Maar we strooien wel uh, na een ploegactie, proberen het wel even bij te strooien. Maar wel met uh, beperkte mate. Want we strooien eigenlijk maar 15 gram uh, per vierkante meter. En dat is eigenlijk niet zoveel. Ja. Een collega van u was eerder in de uitzending aan het vertellen uh, op vragen van de presentator van nee, het is niet zo dat mensen zich niet helemaal aan de regels houden. Dat ze ons uh, de ruimte niet geven. Uh, maar u vertelde van er zijn toch wel ontzettend vervelende de automobilisten die er gewoon voor gaan rijden. Nou, Dat gebeurt natuurlijk ook. Het is uh, best wel lastig. Omdat wij als wij gaan sneeuw schuiven. Doen we dat in een bepaalde formatie. En dan kan je er als weggebruiker niet door. Maar we doen het niet voor niks. En we hebben ruimte nodig. En we hebben ook sneeuw nodig. Er moet natuurlijk wel wat sneeuw liggen om het weg te kunnen schuiven. Maar er zijn best wel weggebruikers die daar tussendoor door pro proberen te glippen. En dat geeft dan eigenlijk een onveilige situatie. En we maken het ook wel mee dat degenen die ons passeren verderop in de berm liggen. En dan kunnen we er alsnog naartoe om ze te helpen. Dus dat is het, het mes snijdt dan aan twee kanten. Ja, gladheidbestrijding dat... en ook nog incidentafhandeling. Oké, okay, nou dank u wel. In ieder geval dat die mensen ook een beetje naar je luisteren en nog... Uh toch ook, zoals ik naar u kijk, veel plezier met werken. Ja hoor, vriendelijk bedankt. Dat is het strooien voor de automobilist... maar je hebt ook het strooien voor de fietspaden. In Apeldoorn is zojuist een proef gedaan... met verschillende manieren van strooien. En dat is geen overbodige luxe. Want in de winter van 2010-2011... belanden dagelijks gemiddeld 74 fietsers... na een val op de eerste hulp van het ziekenhuis. Verslaggever Karin Alberts is in Apeldoorn. Zo, de machinist zit op de bok... Een tractor met daarvoor een uh, draaiende borstel en daarachter een aanhangwagen. Michiel Pauwels, projectleider bij CROW, Nationaal Kennisplatform voor Infrastructuur. Hier wordt sneeuw geveegd. Ja, dat klopt. En niet, niet zomaar? Nee, het is een uh, proef om te kijken welke methodes voor uh, het bestrijden van sneeuw op fietspaden het beste werkt. Dus het is een uh, aanhanger waar een combinatie van uh, strooien en sproeien... Uh, onderbeurt gebruikt kan worden. Je kunt dus sneeuw verwijderen met een borstel en met een, een ploeg. Dat is zeg maar een schuif aan de voorkant. En bij deze trekker zit nu de borstel voorop om de sneeuw te verwijderen. We proberen over een langere periode, van januari tot eind maart, met de verschillende soorten gladheid ook verschillende methodes en hopen aan het eind een, een, goede, een goed voorschrift te kunnen geven welke methode het beste werkt. Adrie Dijkhuizen, hij is coördinator Gladheidsbestrijding Apeldoorn. Heeft Apeldoorn veel fietspaden? Uh, ja, als wij een strooibeur doen op onze strooiroutes, en dat is zo'n 700 kilometer, is uh, meer dan de helft fietspad. Zo. En ja. hoe deed u dat tot nu toe? Wij deden uh, het gewone zout strooien. Wat ook op de autoweg ligt. Ja, en uh, wij gebruikten de schuif. Alleen afgelopen november hebben we drie uh, borstels, een daarvan ziet u hier nu, hebben we aangeschaft. En werkt het beter? Wat ziet u tot nu toe? Het eerste wat ik zie, het is ook de eerste keer, ja, we hebben ook de eerste keer sneeuw dit jaar. Uh, is die schoner dan het uh, schuiven? 44, 43. Ja, wat gebeurt er nu? Er wordt een kastje neergezet op het uh, fietspad. En dat meet iets volgens mij. Ja, om een objectief beeld te geven van uh, het resultaat, welke methode nou het beste werkt, uh, voeren we een stroefheidsmeting uh, uit. En daarmee. Uh, kunnen we de resultaten goed met elkaar vergelijken. En de laatste 46. Op de achtergrond komt de trekker weer voorbij. Die heeft net de andere kant van het fietspad gedaan. En daar is gestrooid waar hier gesproeid is. 12. Oh. Dat is anders dan 54. Wat zegt dat? Dat is een heel verschil. Dat betekent dat hij dus minder stroef is. Minder stroef hier? Oftewel gladder, ja. Ja, maar de meting net was ook ongeveer een kwartier na de actie. En deze is vrijwel direct na de actie uitgevoerd. Dus daar zit ook een groot verschil tussen. Dus er gaat nu een kwartier gewacht worden om direct nog een keer te meten? Ja, dat klopt. Dat is wel de bedoeling. Wat nu op kleine schaal wordt getest hier in Apeldoorn... dat is uiteindelijk voor heel Nederland bedoeld, hè? Ja, we proberen er één uh, richtlijn van te maken... waarmee heel Nederland uh, de gladheidsbestrijding op fietspaden kan verzorgen. De reportage was van Karin Alberts. En dan de directeur toezicht van de Nederlandse bank, Jan Zijbrand, die waarschuwt dat er een nieuwe crisis dreigt. Na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis... zou er een vastgoedcrisis aankomen. Door de hoge leegstand moeten banken, verzekeraars en pensioenfondsen... de waarde van hun vastgoedinvesteringen mogelijk flink naar beneden bijstellen. Dick Brown is uh, hoogleraar vastgoed aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u het een beetje eens met de Nederlandse bank? Een beetje, ja. Een beetje is echt goed. <lacht> De, de, uiteraard is iedereen wel duidelijk dat het niet goed gaat met de vastgoedmarkt. Maar ik, ik stond een beetje te kijken toen ik vanochtend het bericht las. Het was uh, erg veel en erg laat, uh, moet ik zeggen. Dus de, de toon was wel erg deprimerend. Ja, te deprimerend uh, toch. Nou, de kop ging inderdaad over dat de hele vastgoedmarkt in problemen zit... en dat het een, een derde crisis zeg maar, vergelijkbaar met de schuldencrisis en de eurocrisis zou geven. En dat laatste geloof ik ook niet. En ik was zelf eigenlijk meer onder de indruk geweest... als ik het bericht vijf jaar geleden in de kant had gelezen... dat DNB ons zou waarschuwen voor wat ging komen... en niet achteraf verteld van wat er is gebeurd. Maar ja, met de kennis van nu enzovoorts. Maar waarom, oh, ja. waarom zijn ze te kort door de bocht? Nou, de, de vastgoedmarkt, als het zo wordt benoemd... bestaat voor het grootste merendeel uit de woningmarkt. En de woningmarkt gaat niet uh, zo soepel meer als de afgelopen 10, 15 jaar... maar. Sprake van een crisis die banken in de problemen gaat brengen... daar is nog geen sprake van. Maar het gaat heel specifiek over kantoren en leegstand. Maar dat is maar een deel van de markt. Nou ja, dat wou ik er namelijk eventjes tegenover stellen. Die kantoren, het is misschien wel een deel van de markt. 14% leegstand. We hebben het eens eventjes hier uitgerekend op de redactie. 6,8 miljoen vierkante meter ongebruikte kantoorruimte. Weet u hoeveel voetbalvelden het zijn? Nee, nee, ik voetbal niet. Het, het zijn, nou, maar voor het idee. Het zijn duizend voetbalvelden. Dat is okay. nogal wat, toch? Ja, nee, zonder meer. Maar u heeft helemaal gelijk. D daar is ook een groot probleem. Alleen dit probleem was er vier, vijf jaar geleden ook. Want toen was de leegstand ook 14 procent. Dus dat is een beetje waar ik sta van te kijken. Dat DNB vandaag heeft uitgekozen om om ja, zo'n zo, zo zo fors bericht naar buiten te brengen. En het idee dat er bijvoorbeeld nog geen rekening mee wordt gehouden... bij banken of bij de vastgoedmarkt, vind ik ook een beetje vreemd. Het is, niet, het is niet zo dat de laatste jaren iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Dat is wel degelijk al, al een helft van het verlies genomen. Ja, maar hoe komt het nou eigenlijk dat er zoveel lichtstand is in, in Nederland? Nou, zeker in dit geval de kantorenmarkt heeft, heeft eigenlijk nou, bijna 60 jaar lang de wind meegehad. Dus we zijn eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog in een opgaande economie geweest. En we hebben eigenlijk een maatschappij, een samenleving die enorm is gegroeid. We zijn van 7 miljoen naar 16 miljoen Nederlanders gegaan. In een kantorenmarkt die daarbij steeds verder kon uitdijen. En op allerlei manieren zijn er nu ontwikkelingen de laatste jaren. Dus de economie, maar ook vergrijzing waardoor de beroepsbevolking niet meer groeit. We hebben ook uh, thuiswerken, ICT-toepassingen. Er zijn eigenlijk allemaal trends de laatste jaren samengekomen... waardoor de groei Voor uh, het ja. eerst in lange tijd stopte. Ja, maar de, uh, daar zou je zeggen, daar hou je rekening mee. En, uh, en wat ja. iedereen ziet, iedereen ziet dat die kantoorpanden... ja, uh, ik weet niet als wat uh, uit de grond reizen. Klopt. En dat, het probleem hier is dat er inderdaad wel mensenwerk is. Dus in die zin ben ik het ook wel een klein beetje eens met DNB... dat het goed is om mensen het aan te spreken op het feit... dat je snel moet reageren op dit soort veranderingen. Maar het het punt is dat je ziet dat heel veel mensen in die kantoormarkt... al lange tijd werkzaam zijn en toch gewend zijn aan het feit... dat je kunt uitbreiden. En als er dat even tegen zit dat het tijdelijk is... en dat er snel weer herstel komt... en de laatste jaren laten zien dat het gewoon langer duurt... en mensen moeten sneller op de rem stappen. Dat, is nu wel, dat besef is er nu wel, maar dat is wel laat gekomen. Dat ja, klopt. en het is natuurlijk ook altijd wel makkelijk voor de huurder. Hè? Want op het moment dat de verhuurder zegt van nou de huur gaat omhoog... zegt de huurder, doei, er is zoveel leegstand... ik kan vast wel een mooie nieuwe pand krijgen. Klopt, de verhoudingen zijn volledig veranderd vergeleken met bijvoorbeeld tien jaar geleden. Toen was het echt een verhuurdersmarkt en dan kon je bijna elke huur vragen. En de situatie is omgekeerd en wat je nu zo ook ziet is dat er nog steeds wordt gebouwd in de gunst van de, van de huurder. Maar het is niet in het belang van ons allemaal, want we krijgen dus nu leegstaande kantoorpanden... die ja, eigenlijk uh, moeten concurreren met nieuwbouw, die eigenlijk feitelijk niet helemaal nodig is. Ja. Heeft het ook iets te maken met de gemeente? Want uh, elke wethouder wil natuurlijk wel een groot nieuw kantorenpark in zijn, uh, binnen zijn gemeentegrens hebben. Nou, dat was eigenlijk ook een van de punten die ik al miste... in dat persbericht en het interview van DNB. Ik denk dat het heel goed is om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken... maar dan zou ik het wel graag wat breder trekken. Dus het is niet een probleem dat de banken hebben veroorzaakt... of dat de banken moeten nemen. Het is eigenlijk best wel samengebaald geheel. Dus ook de overheid, de lokale overheid... die bouwvergunningen afgeven... die, die grond uh, graag willen verkopen voor de hoogste prijs... ook die moeten mee in het idee... dat er uh, geen vanzelfsprekende groei is. Dus op allerlei manieren moeten we met z'n allen mechanismen gaan veranderen... waardoor we van de groeizetting van de laatste 60 jaar moeten wennen aan het idee... dat er een, een krimpmarkt kan komen, yep. waar altijd nog mogelijkheden zijn. Maar dat is een andere markt. Ja, een ander soort kijken ook daarna. Want wie is nou degene die eigenlijk het meest hieronder lijdt? Uiteindelijk, de echte pijn in het verlies van die leegstaande kantoorpanden... ligt voor het grootste gedeelte in Nederland... bij betrekkelijk kleine particuliere beleggers. Er zijn heel veel beleggingscv's, van die kleinere beleggingsvehikels. En die hebben vaak kleine kantoorpanden. Er werd ook gesproken in het persbericht over de pensioenfondsen in Nederland... Uh, ook, ook daar was ik dan een beetje verbaasd over. Want pensioenfondsen beleggen wel degelijk een vastgoed, maar erg internationaal. Dus het is niet zo dat die leegstaande kantoorpanden allemaal in handen zijn van de pensioenfonds. En daardoor de, de hele samenleving straks in de problemen brengen. Het zijn meer de, de kleine particuliere beleggers ja. uh, die, die hier de pijn van voelen. Goed, we zijn wel gewaarschuwd. We zijn hard opgeschud. Iets te hard wat u uh, betreft. Ja. Maar er is wel degelijk een uh, probleem. En daar moet de komende tijd eens iets aan gebeuren. gebeuren. Meneer Braunen, ik dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Wat betekent het voor de rechtsstaat als twee rechters worden vervolgd voor mijn eet? Ga ik zo over praten met Huub Willems, zelfrechter. Wijnand Zwaan. Wijnand, het neemt af, maar het is nog een hoop. Ja, we kunnen zonder blik of blozen spreken van een dramatische avondspits. 80 files, nog 600 kilometer. Nou, stel je reis uit als het kan, want uh, in het midden... en vooral ook nu in het zuiden van het land... Er staan echt ontzettend lange files. Um, een paar zaken, daar haal ik er even uit. Wegen waar je gewoon echt niet moet zijn. Um, het zuiden van het land wordt nu flink getroffen. En dat zien we dan vooral op de A2... tussen Eindhoven en Den Bosch langzaam rijden over het hele traject. Van Utrecht naar Den Bosch hetzelfde verhaal... tussen Everdingen en Empel, 30 kilometer file. juist een ongeluk gebeurt op de A4... van Amsterdam naar Den Haag bij Soeterenwoude. 14 kilometer verder erachter vanaf Burgerveen. De A12 tussen Utrecht en Arnhem. In beide richtingen 30 kilometer langzaam rijden. En vooral stilstaan tussen Venendaal en Utrecht. En de A28, euh, nou, dat is ook niet best, van Utrecht naar Amersfoort. Tussen knooppunt Zweert en Amersfoort, 20 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Oplopende spanning tussen Israël en Iran. Van verschillende kanten komen de waarschuwingen... dat Israël misschien dit jaar een aanval gaat uitvoeren op Iran... Waarschuwing komt onder meer van de Amerikaanse minister van Defensie, Benetta. Israël zou zo willen voorkomen dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Correspondent Monique van Hoogstraten in Jeruzalem. Monique, worden er inderdaad voorbereidingen getroffen in Israël? Wat blijkt dat uit? Uh, nou, Israël is altijd voorbereid op een oorlog, zoals u zult begrijpen. Dat is hier nu eenmaal de realiteit. Er zal achter de schermen heus uh, koortsachtig uh, uh, van alles gebeuren maar op dit moment daar daar heb je natuurlijk krijg je weinig zicht op dat is ook niet de bedoeling op dit moment is het opmerkelijker eigenlijk wat er voor de schermen gebeur, gebeurt deze week. Um, want daar viel op een. Uh, ja, er is jaarlijks hier een grote conferentie. Uh, en daar worden altijd wel politieke boodschappen uh, gebracht. En deze week hebben zowel de minister van Defensie. als de baas van de inlichtingendienst. als de opperbevelhebber van het leger. Dus eigenlijk kan je zeggen de politieke en de militaire top bij elkaar. die hebben dezelfde boodschap verkondigd: uh, Israël moet het programma nucleaire programma van Iran uitschakelen met alle middelen. Dus mogelijk ook met een aanval. Nou, zo duidelijk is dat hier nog nooit gezegd. Nee, zeggen ze dat vooral om de druk op te voeren? Ja, ik denk dat ze dat vooral zeggen om de druk op te voeren. En eigenlijk eh, op twee partijen zou je kunnen zeggen... de ene kant op Iran natuurlijk, want Iran eh, gaat ondertussen door... met het ontwikkelen van een kernwapen, denkt Israël... En uh, ja, je kan niet te, laag, te lang wachten, want dan is het te laat. Dus de druk op Iran moet, uh, moet opgevoerd worden. Uh, maar vooral ook, denk ik, dat Israël ook de druk op Amerika en, uh, en Europa hiermee wil opvoeren. Van, jongens, kom eens door met hardere sancties. En laat uh, Iran eens in hardere taal weten hè, dat, jullie, uh, dat jullie ook bereid zijn tot een aanval. Ja. Uh, dus Israël wil ook een beetje... Ja. Iran, eh, oh, oh, eigenlijk de druk opvoeren. Dan gaan we even naar Iran, naar Thomas Echtbrink in Teheran. Ja. Uh, Thomas, ho hoe serieus worden deze waarschuwingen bij jou genomen? Nou ja, om te beginnen, kijk, als, als, als de Iraniërs horen dat de druk nog meer moet worden opgevoerd, dan zeggen gewone mensen in ieder geval van. Ho, ho, ho, het is al meer dan genoeg. De Iraanse munt is uh, bijna 50% in waarde gedaald door de sancties. Uh, niemand uh, van de zakenmensen kan er geld over, over maken. En schepen gevuld met graan bestemd voor de Iraanse uh, markt... liggen momenteel uh, in de persische golf af te wachten tot iemand maar betaalt... zodat ze ook kunnen geleverd worden aan Iran. Dat is de situatie hier. Dus uh, mensen... Zijn uh, ontevreden, vinden, vinden dat er wat iets van een verandering moet komen. Maar Iran's opperste leider, Ayatollah Ali Khamenei, gaf vandaag een snoeiharde speech. waarin hij Israël een kankergezwel noemde, dat moet worden weggesneden. En waarin hij zei: nee, uh, wij geven niks op, uh, wij blijven doorgaan met het nucleaire programma. Want, zo zei hij, wij, Iran en onze bondgenoten, zijn aan het winnen. En Amerika en Israël, dat zijn machten. Die langzaam aan het wegsmelten zijn en over een paar jaar niet meer belangrijk zullen zijn. Nee, staat het volk achter deze harde taal? Ik kon je even niet verstaan, sorry. Staat het volk achter die taal die daar wordt uitgeslagen door de leiders? <tie> Je moet het zo zien dat, dat, dat mensen heel graag een verandering willen zien hier. Er zijn grote protesten geweest in 2009 tegen de Iraanse leiders... die heel mensen vinden dat het, uh, het nucleaire programma zoals het nu is... He, uh, het niet waard is om al deze uh, ja, uh, moeite te doorstaan, al deze druk te doorstaan. Maar uh, zou Israël nou zo'n aanval doen? Uh, alleen, dan, dan zou dat voor de gewone Iranisch. Iets heel erg lastig zijn, want zo'n aanval zal namelijk niet het Iraanse systeem ontwerper, Niet dat iedereen dat wil, maar sommige mensen willen dat wel. En die zou juist meer ideologische brandstof geven aan de, aan de Iraanse leiders. Dus heel veel mensen willen absoluut niet dat dat gebeurt, net zoals dus heel veel mensen. überhaupt geen oorlog willen, maar zeker niet vanaf de kant van Israël. Dat ga ik nog even naar Monique, want Monique, hoe zit het met de steun binnen Israël zelf voor zo'n mogelijke oorlog? Uh, nou, op zich zit hier natuurlijk ook niemand uh, op een oorlog te wachten. En uh, zeker aan de linkerkant uh, van het politi politieke spectrum, uh, zeg maar... daar zijn veel mensen die zeggen... ja, die, die, die harde taal van deze week, dat is ook een politiek spel. We hebben heel veel binnenlandse problemen, uh, ook hier... En uh, ja, de politici willen vooral de aandacht daarvan uh, van afleiden. Maar in grote lijnen is het toch wel zo... dat heel veel mensen uiteindelijk, uh, als er een oorlog zou komen... dat die, die toch wel zouden steunen. Ja. Want hier is toch wel het gevoel van... Uh, ja, Iran is gewoon een existentiële bedreiging uh, voor ons en uh, ja, is, is van plan om ons van de kaart te vegen. Nou ja, dat moeten we voor zijn. En kosten wat kost, en, kost en, en, moeten en, voorkomen, dat is eigenlijk de reden. Kosten wat het kost, uh, desnoods, uh, desnoods met een oorlog. Maar oorlogen zijn we hier wel meer gewend. Dus die Mo overleven we dan ook alweer, is het idee. Dankjewel Monique. Monique, Hoogstraten was dat. En uh, we hadden ook contact met onze correspondent in Iran. Dan gaan we naar Chipshol. Het Openbaar Ministerie gaat twee oud-rechters vervolgen voor het plegen van mijn eet. Het gaat om de rechters Westenberg en Kalpsvleis in de langslepende zaak. Huub Willems is rechter en bijzonder hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja, meneer Willems, wat vindt u ervan? Ja, dag meneer Frouwt. Uh, ik heb het gehoord en dat is opmerkelijk nieuws, dat mag je wel zeggen. Ja, opmerkelijk nieuws. Ja, ze zijn natuurlijk nog niet uh, helemaal uh, veroordeeld, want ze zijn verdacht hè, op dit moment. Nee. Uh, ook He. hier moet u zeggen, ook al zijn het rechters, er is een verdenking. Het openbaar ministerie begrijp ik gaat vervolgen. Precies. Ik weet niet precies de zaak waarvan maar uh, gaat vervolgen. En ook voor rechters geldt, zolang de rechter niet heeft beslist dat ze schuldig zijn, zijn ze onschuldig. Ja. Wat betekent dit nou trouwens voor de ontwikkeling van de Nederlandse rechtspraak? Nou, voor de, de ontwikkeling van de rechtspraak op zichzelf uh, niet zoveel. Ik uh, denk dat die gewoon verder gaat. Maar het is natuurlijk heel bijzonder dat rechters worden vervolgd ter zake van mijnheid. Uh, en dat, ja, hoe je het dan keert, dat doet, doet uh, het die maken van de rechtermacht uh, geen goed. En het is natuurlijk heel ernstig dat uh, dat soort dingen mogelijkerwijs voorkomen. Als het, nee. voorkomt. Ja, het, het komt niet vaak voor? Uh, ik ken geen geval dat een rechter vervolgd is omdat hij heeft gelogen... naar aanleiding van uh, wat uh, hij zelf in een procedure heeft verricht of gedaan. Ja, uh, precies. Uh, dus ik herhaal uh, of dat zo dus dat zit nog, maar als dat zo mocht zijn is het buitengewoon uniek, ja. Ja, en dat is dus niet goed voor de rechterlijke macht. Nee, uh, ik geloof dat je ook hier moet zeggen: het feit dat. Als het al zo is, het feit dat iemand eventueel zich niet aan hele principiële voorschriften heeft gehouden... dat zegt nog niet, niet zoveel slechts over de rechtelijke macht in zijn algemeenheid. Als een arts iets verkeerd doet, wil dat niet zeggen dat alle artsen niet deugen. Maar hoe je het ook kwent of keert, ja, in, in, de, in de visie van heel velen... is dat een, toch natuurlijk een smet die uitwerkt ook op, uh, op de rechtelijke macht in zijn algemeenheid. Ja. begrijp ik dan goed, was u als rechter ook betrokken bij die zaak? Nou, ik heb als rechter wel uh, in de Schipzol-affaire, dat, dat is een hele grote zaak met gigantische procedures van allerlei soorten, bij allerlei rechterlijke colleges, daar heb ik ook wel eens iets mee van doen gehad. Ja, Ja, ja de u, u heeft niet met deze nee, zaak zo. Uh, nee, ik heb uh, uh, ooit, bij de ondernemerskamer heeft ooit de Schipzol-zaak gespeeld als discussie tussen meneer Poots-senior. En zijn toenmalige partner van Andel, die hadden van mening over hoe het verder met die onderneming daar moest. Nou, die hebben daar een zaak van gemaakt bij de ondernemerskamer. Dat heeft toen geleid tot een enquête, zoals dat heet. Ik heb ook eens een keer als voorzitter van de Raad van de Tuchten, de Accountants een klacht van meneer poort behandeld tegen de accountant die optrad, als ik het wel heb voor de luchthaven Schiphol en de gemeente Haarlem, in verband met de omvang van de schadevergoeding. Want de, u weet dat in de rechtbank halen beslist is... dat uh, de, bepaalde overheidsinstanties, gemeentelijke instanties... aansprakelijk zijn voor de schade. Ja. En er is een groot verschil van opinie hoeveel meneer uh, Pout Senior... en zijn zoon, die hebben gezegd, 90 miljoen euro. En de rechtbank heeft geloof ik intussen beslist... 15 miljoen euro is, is een hoger beroep. En in dat kader is er ook een accountantsprocedure geweest. Die, die heb ik gedaan als uh, voorzitter van dat college toen. Ja, maar dan weten we weer eventjes van uh, hoe, hoe u er ook uh, zelf in stond. Maar het belangrijkste is dat het eigenlijk gewoon niet goed is... Voor de rechterlijke macht, zoals u uh, heeft gezegd, meneer Willems. Uh, als ik denk het klopt. Wel, he? Als het klopt. Nee, maar we hebben drie keer het voorbehoud gehaald. Ja, goed. Maar als... het is natuurlijk <laughs> een heel uitzonderlijk en bedenkelijk. En uh, het zal natuurlijk op zichzelf. Te, en ik mag het even geen goed doen dat zoiets zich voordoet. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-Journal Media Overzicht. Hier is Mariel Hageman. Op Twitter was al lang duidelijk dat er een chaos is op het spoor. Ruim voordat de NS toegaf dat er grote problemen zijn... met name rond Utrecht en Amsterdam... lieten de reizigers met een smartphone al aan de buitenwereld weten... dat ze vast zaten op een station of in een trein. Er is veel verbazing dat bij de eerste sneeuwval... de dienstregeling al zo enorm ontregeld raakt. Een twitteraar die zich bedient van de naam Moderne Gezegden... die schrijft, valt er in Nederland één vlokje sneeuw... dan duurt het reizen bij NS een eeuw. Iemand anders constateert dat het... Mooi is om te zien hoe mensen elkaar helpen om ergens te komen als de NS weer eens faalt. De politiek kijkt met argusogen hoe de spoorwegen zich door deze calamiteit proberen heen te slaan. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent noemt het op Twitter een belangrijke en spannende week voor de NS. Blijven de treinen op tijd rijden ondanks sneeuw en ijs? Zo vraagt ze zich af. Het antwoord is in ieder geval op dag 1: Nee. De problemen beperken zich niet tot de randstad. In Brabant stond op enig moment 200 kilometer file door de sneeuw. De omroep omroep Brabant had verschillende verslaggevers de provincie ingestuurd... om verslag te doen van de verkeerssituatie. Op de A29 in West-Brabant bij de Volkeraksluizen stond Willem-Jan Jochems... Terwijl er nu, oh, er vindt er verder op een botsing plaats. Daar wordt eh, zo te zien staan er een paar auto's stil op de snelweg. Ja, ik zie, het gewoon, ik zie het gewoon voor mijn neus gebeuren, een botsing. Mensen vliegen uit de auto. Gelukkig is alles goed afgelopen, meldt Omroep Brabant. De auto's hadden elkaar net niet geraakt. In Friesland maken ze zich grote zorgen over de schaatsgekte. Volgens de IJsbond is het onverantwoord om het buitenijs op te gaan, zo valt te lezen in de Leeuwarden courant De voorzitter van de Friese IJsbond zegt: Ik ken gewoon net. Sa simpel is het. Er zijn nogal wat windwakken, maar uh, waar sneeuw op ligt... en daardoor zijn de dunne plekken niet te zien. De afdeling spoedeisende hulp van de Friese ziekenhuizen... houden rekening met veel schaatsslachtoffers. En er is extra gips op voorraad. Volgens een onderzoeksbureau is dit weekend een miljoen mensen... van plan om het ijs op te gaan. Amsterdam wil het Kroningsfeest, valt te lezen in het parool. De krant heeft onderzoek laten doen... en de meeste Amsterdammers willen dat de kroning van Willem-Alexander... in Amsterdam wordt gehouden. Ze hopen dan dat er een groot feest in de stad wordt georganiseerd. Maar als het aan de Amsterdammers ligt... is Maxima's vader, George Zorigheta, daarbij niet aanwezig. De werkelijke oorzaak van de watersnoodramp in Zeeland in 1953... was niet dat het water over de dijken liep. Een oud-ingenieur van de Deltawerk heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak... en concludeert nu dat het water onder de dijken doorliep. In NRC Handelsblad zegt de ingenieur dat hij zich erover heeft verbaasd... dat er nooit goed onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de watersnoodramp... Voor zijn bewering dat het water vooral onder de dijken doorstroomde. Daar, uh, hij baseerde zich onder meer op ooggetuigenverslagen. En D66-leider Alexander Pechtold is op de koffie gegaan bij Henk en Ingrid, de rolmodellen van de PVV. Hij sprak met 13 PVV-stemmers en schreef er een boek over. En na al die gesprekken is Pechtold tot inzicht gekomen dat Henk en Ingrid niet bestaan. Maar ze willen ook niet naar zijn partij. Nee, dat nou ook weer niet. Vanavond overigens een gesprek met Pechtold en anderen in Met het Hoog op morgen. We gaan door straks hier op Radio 1. blijven erbij. Allemaal leugens, zei journalist Bert Vuistje over beste vriend. Het nieuwe boek van zijn zoon Robert. Zometeen zijn vader en zoon te gast in brands met boeken. Journalist Bert Vuistje en schrijver Robert Vuistje. Wordt het een goed gesprek of wordt het bekvechten? Luister zometeen tussen 7 en 8 Brands met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten.